Dot Lewin met het NOS-journaal. Het nieuwe kabinet gaat het vaderschapsverlof uitbreiden. Volgens de huidige regels krijgen partners twee dagen vrij na de geboorte van een kind. Dat worden vanaf 2019 vijf dagen betaald verlof. Dat bevestigen bronnen in Den Haag na berichtgeving van RTL-nieuws. Vanaf 2020 kan de partner daarnaast nog eens vijf weken verlof opnemen. En dan wordt er 70% van het loon uitbetaald door het UWV. Ook wordt het adoptieverlof uitgebreid van vier naar zes weken. In Moskou zijn meer dan 130 valse bommeldingen gedaan. Ongeveer 100.000 mensen zijn erop geëvacueerd. De anonieme meldingen gingen onder meer over vliegvelden, ziekenhuizen en scholen. Maar nergens zijn de explosieven aangetroffen. Rusland wordt sinds begin september overspoeld met valse bommeldingen. Maar niet eerder waren er zoveel meldingen en evacuees op één dag. Gisteren maakte de Russische geheime dienst bekend vier verdachten in beeld te hebben. Het zijn Russen die in het buitenland wonen. Hun meldingen zouden anderen hebben geïnspireerd om hetzelfde te doen. De grootste bank van Catalonië, de Caixa Bank, verhuist het hoofdkantoor van Barcelona naar Valencia. De bank doet dat in het licht van de huidige politieke en sociale situatie in Catalonië, dat schrijft de bank zelf. Eerder vandaag maakte de regering bekend de regels te versoepelen, zodat Spaanse bedrijven makkelijker kunnen vertrekken uit Catalonië. De maatregel lijkt bedoeld om het uitroepen van de onafhankelijkheid van Catalonië te ontmoedigen. Twaalf supporters van FC Twente moeten voor de rechter verschijnen vanwege hun aandeel in de rellen tijdens een thuiswedstrijd in april. Het openbaar ministerie vervolgde supporters voor openlijke geweldpleging. Het zijn mannen tussen de 18 en 43 jaar oud. De rellen braken uit na een politieinval in het supportershome van FC Twente. Bij die inval vond de politie hard drugs. Het onk is voor een jaar gesloten. Het weer dan nog, het aantal buien neemt af in de loop van de avond. Maar morgen neemt de bewolking toe en gaat het in het hele land regenen. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. zomerhit!